In de Rotterdamse wijk Katendrecht is een heimachine omgevallen en tegen woningen aangekomen. De gevel van een aantal woningen in het gebouw van zes verdiepingen is ernstig beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Of de heimachine omviel door de harde wind is niet bekend. Door de wind is bij Breukelen een bovenleiding beschadigd... en daardoor rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Rond deze tijd moeten er weer Intercities gaan rijden... maar ProRail zegt dat de bovenleiding pas morgenmiddag gerepareerd is. Tot die tijd rijden er dan ook minder sprinters. Ook naar Duitsland rijden niet alle treinen. Verder is er door de storm nog hinder op de hoge snelheidslijn... tussen Rotterdam en Breda... Cruiseschip Westerdam met aan boord tientallen Nederlanders... mag aanmeren in Thailand. Nu zeker is dat niemand is besmet met het coronavirus. Het schip was op 1 februari vertrokken uit de haven van Hongkong... en mocht niet aanmeren in de Filipijnen, Taiwan en Japan... omdat die landen bang waren voor coronabesmettingen. Op een ander cruiseschip dat voor de kust van Japan ligt... is bij nog eens 60 mensen het coronavirus vastgesteld... en dat brengt het totale aantal besmettingen op dat schip op 130. De beoogde opvolger van bondskanselier Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, wil toch geen bondskanselier worden. Ze stapt ook op als leider van de CDU, maar blijft wel aan als minister van Defensie. Kramp-Karrenbauer kreeg veel kritiek omdat haar partij bij verkiezingen in de deelstaat Turingen samenwerkte met de AFD. Kramp-Karrenbauer had beloofd niet met die partij samen te werken. Haar wordt nu een gebrek aan regie verweten. Het weer, wat opklaringen en een stevige, vlagerige westenwind. Later vanmiddag en vanavond nieuwe buien. Mogelijk met hagel, onweer en natte sneeuw. Het wordt een graad of 7. Ook morgen winterse buien en een krachtige tot stormachtige wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Anderen stoppen. stoppen. Daar begint Willem van der Rijn. En ja. jij bent er toch ook weer bij vandaag? Willem, Willem van der <truim> We zijn aan de drie na laatste aflevering bezig van WillemVarijn.eu syndicated, zeg maar. Dus, uh, nog een uurtje of zes te gaan. Volgende week hebben we weer een gast. Dat is uh, Petra, de uh, prinses carnaval van het voorgaande seizoen. Vandaag moet je het even alleen met mij doen. Leuk dat je erbij bent. Uh, we hebben niet zo heel veel uh, leuke berichtjes. Ik heb er maar twee gevonden. Een vrouw herkent verloren hond... en een verkeersinfarct door een karretje vol met smartphones. Voor de rest, ik heb echt een uur zitten zoeken overal. Ik kon helemaal niks leuks meer vinden. Maar goed, dat gaat voornamelijk ook wel om de muziek natuurlijk. Zometeen uh, hebben we de vaste items in het programma. De terugblik ongeveer tien voor half. Tien over half de KUT plaat van de week. En dat is een nieuwe plaat. Ik heb hem gehoord en ik vind hem verschrikkelijk. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Jij krijgt hem ook straks te horen. Dan op het tweede, in het tweede uur de streaming top 3 en uh, de YouTube cover. Uh, ja, Nou ja, uh, voor de rest uh, moet je het er maar mee doen. Want ik, uh, ik weet het even niet. Want, uh, misschien, ik ga nog even zoeken, misschien kom ik nog wat leuks tegen. Tweede plaatje in uh, het eerste uur. Ali en What If I Told You That I Love You. In, uh, in onder het nom van Het Is Bijna Valentijnsdag. What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah, if I tell you all my feelings Would you believe me? Yeah, what if I told you that I love, love, love, love, love you? Yeah, what if I told you that I love, love, love, love, love you? Yeah, what if I told you that I need you? Would you tell me that you need me to? But if I told you that I love, love, love, love, love, love, love, love you hey. When you told me that you love me Was I a fool to believe in you? When you told me I was special Was I dumb for trusting you? When you told me that you want me Did you really want me? Or was this all a joke to you? I don't wanna say I'll miss you. If I don't know that you miss me, bad I don't wanna say the wrong thing. If I do, there's no coming back. But if I told you that I need you, would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings yeah, would you believe me? Yeah. What if I told you that I lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, love you? Yeah. What if I told you that I? La, la, la, la, la, la, la, love you. I wish I told you that I loved you Now it's too late, you have someone new I hope he loves you like I do Do you love the way he's treating you? What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? If I told you that I miss you Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you?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 Wat zou ik zeggen? <laughs> Mijn favoriete praatjes maken: dat ben jij. We gaan weer even een paar jaar terug in de tijd. Nou, wel een paar jaar. Dit is uh, Back in Love Again. Van Love, Tenderness and Devotion. Oftewel LTD. En uh, Patrick is met een synthesizer, synthesizer erin aan de rommelen geweest. Bedankt Patrick. Klinkt goed. Mm. human Sometimes I I just don't know mm. Every time I in mijn ogen gezeten. Ze hadden mijn knie een beetje ingetaped. Eh, nou, bijna een week geleden. En uh, ja, morgen moet ik weer even terug naar de fysiotherapeut. En uh, ja, ik denk, ik haal even die vieze pleisters ervan af. Uh, je weet hoe een mannenbeen eruit ziet, of niet? Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu Willemvanrijn.eu Willem van Rijn. Weer een uh, bijzondere combinatie. Wilfred Gené, je weet het wel. De winnaar van de radioring, John de Bever. En Dennis Schouten, die hebben een toepasselijk nummer gemaakt. Jij krijgt die ring niet van mij cadeau. Nou, ze hebben hem wel cadeau gekregen. Gefeliciteerd, Wilfred. En ja, ik ben een vaste fan van uh, het programma VI op de maandag en vrijdagavond. Aanstaande vrijdag kijk ik weer. Natuurlijk. Ik staar wat naar het podium. En dan besef ik... Dat ik zojuist enorm verslagen ben Niet door Evers, maar door een onbekende jongen Met een snor die ik echt nergens van herken Ja, ik weet wel, hij probeert mij nu te tergen Met zijn filmpjes en zijn wenner nu maar aan Maar Veronica Inside Laat zich niet kisten We zijn wat ouder, maar wij zullen hem verslaan Jij krijgt die niet van ons cadeau Dat zou jij wel willen Al volgt de jeugd allemaal massaal Met die prijs ga jij niet aan de haal Van ons cadeau Want die willen wij winnen Soms gaat het niet als verwacht Ervaring dat is onze kracht Ja alles geef ik Zelfs ook mijn gevoelens Die ik eerder nimmer deelde Openbaar Arrogant en heel pedant is wat men kende Voor die ring maak ik een gebaar Veel volgers heb ik niet, maar wel wat vrienden Mijn sidekick rik en Oxaline Met hun bereikte programma Grote Hoogte Noem het arrogant, maar dit is het Beste team, jawel degelijk, jou ja hoor! Jij krijgt die ring van ons Cadeau, dat zou jij wel willen. Al de jeugd die allemaal saal. Met die prijs ga jij niet aan de haal. Jij krijgt die ring niet van ons gado, want die willen wij winnen. Soms gaat het niet als verwacht, er Van Derks is een groot fan van, van John de Bever. Wilfred Gené uh, en Dennis Schouten hoorde je met... Jij krijgt die ring niet van mij cadeau. We gaan uh, een stukje terug in de tijd gaan we doen met uh, Rank One. en Let There Be Light. En dan heb ik een lange uitvoering voor je uitgezocht... omdat we niet zo heel veel itempjes hebben in dit programma. Daarna gaan we, zijn we toe aan de terugblik. Hé, hey, tot zo. Hoi. We dan vijf jaar geleden, geleden, geleden. Hoe zou die nou nog sneller beter klinken? Ja. Ja, dit is toch beter zo? Ja, net chipmunks. Ja, maar als je nou de originele snelheid, dat is zo. Dat is een beetje, een beetje zo van... Het lijkt wel of hij uh, op 33 toeren draait... in plaats van 45. Ja. Een beetje ja. vaag nummer. En een walker. En Vedit. Het is nu tijd voor Dr. D. Oh, Dr. D. En hij kondigt hem zelf aan. Oké. Okay. Beste luisteraars. Beste Willem-Fereng. Mijn naam is... D. De, de Haas. En ik wil langs deze weg... een uh, plaatje aanvragen. En... Uh, er mag een randje worden van uh, silhuette met shibedoua. En anders moet er het randje worden van eigen bodem. Een lekkere uitje van Maria Ferrano en I tell you. Lang niet meer gehoord. Lang niet meer gehoord, dus op de Nederlandse radio. Dus bij deze. En. Uh, ja en bovendien wil ik Willem Verijn en natuurlijk uh, en natuurlijk uh, alle luisteraars uh, een hele fijne dag verder wensen of een hele fijne avond of een hele verdere fijne ochtend het maakt allemaal niet uit en uh, ja, en je kunt via Willem Verheijn, uh, via uh, Zin en Onzin, kun je kijken op de, dus op die website uh, kijken waar, uh, waar mijn radiostation staat, Gerbera Radio. Dus. het is dus Maria Verano geworden. Marietje konijn. Wat moet je Marie konijn? Mar Marietje konijn. Hoezo nou weer Marietje konijn? Zo heet ze. Oh ja. Ja. Ah, oh, dat vind ik dan Verano beter. Ja. I will tell you. En wat je gaat vertellen, dat hoor je zo meteen. Dankjewel. D, Dr. D noemen we hem vanaf vandaag. Hé, hey, komt dat Kenin nou ook uit Volendam, of niet? Uh, dat dacht ik wel, ja. Ja, hè? Volgens mij wel, ja. Maria Verano, aangevraagd door uh, dokter D... En I'll tell you. Dr. D, het is wat grappig. Ja, je hebt Dr. D en Dr. D, toch? Um, we gaan zo meteen. ga jij het na het volgende plaatje hebben over het carnavalsverhaal. Ja. Ik zal wel weer een lekkere stamper daarna klaarzetten. Ever Dat valt tegenwoordig niet mee, hè? Not. Nou, dan kunnen ze wel een plaatje maken van everybody's feel free to feel good. Yeah. Ja. Maar dat valt niet altijd mee om jezelf lekker te voelen. Toch? Nee, nee. nee, nee we hebben er niet... allebei wel een beetje last van. Ja, ja. ja daar zijn we gewoon eerlijk de, in. De winterblues of zo. Ik heb een t-shirt. En jij? Hoe noemt ze zo'n ding? Een, uh, blouse? een blouse. Een blouse. Maar ik heb geen winterblouse. Nee. Ik een zwarte blouse. Uh, je had nog even droevig nieuws. Want dat zijn nou, wij... Nou, ik ging dus ja. inderdaad Maria eventjes opzoeken. Marietje. Want uh, ja, even kijken of ze echt wel uit Volendam kwam. Want ik begon toch te twijfelen. Maar het schijnt dus uit Schagen te zijn. Het zand... En toen zag ik tot mijn grote uh, verbazing, dat zij dus uh, 12 november uh, vorig jaar is overleden. Over. oh godsamme. Sorry. Overleden. Ja, ik heb daar ook niks van gehoord. Mm. Eigenlijk. Nee, ik heb daar helemaal niks over meegekregen. Raar, hè? En, nee, volgens Kijk, als, mij is als, als, als Gordon, zeg maar, die is normaal linksdragend... maar als hij een keer een dag rechtsdragend is, dan staat ja. het in de krant. En, en dit hoor je dan uh, weer niet. Inderdaad, als er een scheet dwars zit, ja, ook dan, dat. Uh, dan hoor je het. Maar nee, ik vind het heel raar, want uh, ja, ik heb niks op nieuws, niks nee, op de radio niet over gehoord, helemaal het niks. Het was toch vroeger wel een populaire zangeres. Ja, inderdaad. Maar goed, ze uh, er een andere naam ook... Uh, uh, bekend, nou ja bekend. Uh, ze heeft ook nummertjes uitgebracht onder een andere naam, onder Valérie Saint-John. Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Nee, daar had ik ook nog nooit van gehoord, maar. Ach. Ja. Er ja, schijnt ze dus ook singeltjes uh, onder uitgebracht te hebben onder die naam. Oké. Okay. Ja. Nou ja, rustig achter, uh, Maria. Ja, inderdaad. En uh, we komen elkaar boven wel weer eens een keer tegen. Dan mag je een liedje voor me zingen. Ja, tuurlijk. <laughs> Dit deden wij vijf jaar geleden samen met Sonja. Um, je weet het, elk uh, programma, uh, dat gaat in de toekomst trouwens ook gewoon door. Dan gaan we vijf jaar terug in de tijd en eens kijken wat we in die tijd deden. Nou, nieuw is uitgekomen een uh, single van Cressip. En die heet Been Here Before. Zet hem klem. Hier zit je goed. Willem van Rij.eu Baby, I can't hide. I'm back to dreaming about you every night, or every single night. 'Cause lately, I've been going back and forth, back and forth. What went wrong? Why we? Ever Ze heb, uh, teruggekomen na een enorme stilte. En uh, dit is hun laatste. bin here before. Bijzonder bericht. Um, twee mannen in de Amerikaanse staat Florida... die zijn op een uh, opvallende manier door de mand gevallen... toen zij een lading drugs probeerden te verstoppen. Het duo maakte gebruik van een tas... waar de tekst deze tas zit vol met drugs op stond. In het Engels natuurlijk. Hè? Begrijp je wel. Het tweetal werd aanvankelijk aan de kant gezet op een provinciale weg... omdat ze te snel reden. Bij het noteren van de gegevens viel de, de dienstdoende agent op... dat een van hen in overtreding was van zijn proeftijd... die hem was opgelegd na een celstraf. Bij de daaropvolgende controle van de wagen stuitte de agent op een tas waarin daadwerkelijk drugs zaten. Onder meer zakjes met cocaïne, MDMA-pillen... crystal met GHB en fentanyl werden in beslag genomen. De 34-jarige mannen zitten vast op verdenking van drugsmokkel. De lokale politie grapt in een verklaring over het voorval. Pas op, onze drugshonden kunnen lezen. Mooi verhaal. Ik heb een uitdaging... En Sorrenti heb ik voor je gevonden. Tu sais, Lunica, Donna, per me. Dat was de uitdaging. Is wel goed gegaan, toch? Ja, oké. Okay. Mochten er Franse mensen luisteren, sorry. Ik spreek met een accentje of zo. Een beetje. È triste aprire het porta, io se vuoi, io resterò En vuoi. is het tuo amore, non niente die kant hai bisogno di me, tu sei sempre uit 1979. Lekker wel eigenlijk uh, om dit weer eens te horen. Ja, ik ben het programma langzaam een beetje aan het veranderen... omdat ik natuurlijk over drie weekjes klaar ben... met uh, dit syndicated programma. En dan uh, ja, ga ik ook iets meer oude muziek uh, laten horen... tussen de nieuwe tussen door. Laten we dat maar zeggen. Hé, hey, ik heb uh, Celeste voor je klaarstaan. Stop this flame. Dan moet je hem uitblazen. En daarna gaan we luisteren naar uh, de kut uh, Ja, de KUT-plaat van de week. Dat is, uh, ja...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 You're scared En stop this flame. Ik heb het niet zo heel gauw dat als er een nieuwe plaat uitgebracht wordt, dat ik hem verschrikkelijk vind. Maar um, ja, ik hoorde, ik hoorde de, de nieuwe van Famke Louise. En de Afro Brothers uh, hoorde ik sexy loka. Ik denk, wat een afschuwelijk nummer. Vandaar dat het deze week de KUT-plaat is van de week. Jonge, jonge, wat een KUT-plaat is dit zeg! Niet te filmen! Van Ellen, wat is erig? Wat erig? Wat is erig? Wat erig? Wat is erig? Wat is era? Wat is erig? Sexy, sexy, sexy loka Omlaag, omlaag papa Druk het hard, wie is je mama? Nasty, kamasutra wie is degene die jouw lokal maakt? Ik Wie is degene die je brok al maakt? Ik Ik zie dat je stieke foto maakt Hmm Focus dat je zet dat openbaar Hey, tik, tik, tik, tik, tik Kijk, mijn body is fit Jij wat dit op jou, hmm Jij bent op niks, daarom kijk je zo lang Niemand als ik, niemand die dit zo kan Doe je dat? Kijk je lang Kom naar mij toe, doe je dat? Grijp je kans Als je denkt dat je dit aankomt Sexy Sex. Sexy loka, omlaag, omlaag, papa. Drek het half, wie is je mama? Nasty, nee, ja. kom sutra. Fuck de I thing, fuck this site hope Meen ik maak ze cycle. Hoor je haat mij, maar je lijkt dood Kom niet in je ijsgoed, Tessa je pijsgoed Piese rikken komen op me af, net een kammer sutra beurs Hoor je mij, ze wil niet slikken, dus we zoekt een nieuwe beurk niet de chickie die je zoekt, dus ik snap die wat je zeurt. Je komt flessen voor die bitches en toch word je afgekeurd Door dat kijk je lang, kom naar mij toe, doe je dat? Grijp je kans, als je denkt dat je dit aankomt Sexy loka Omlaag Omlach papa Drek het hart Wie is je mama Nasty Kamasutra Sexy Sexy Sutra comma sutra hamas sutra hamas comma sutra comma sutra, Coma sutra. <muchas> Wat een verschrikkelijke plaat. De nieuwe van Louise en de Afro Brothers en Sexy Loka. Nou, je hebt hem als KUT-plaat van de week gehoord. En voor de rest hoor je hem niet meer in dit programma. Jat voor We gaan naar Birdie en Skinny Love. Reageren? Een trek aanvragen? Of je favoriete top 3 horen? Stuur dan een mail naar djwillemvanrijn.gmail.com djwillemvanrijn.gmail.com And I De geluiden die je hoort uh, bij dit nummer. Birdie en Skinny Love hier in WillemVanRijn.eu. Leuk dat jij erbij bent. De drie na laatste aflevering in de syndicated vorm. We gaan uh, een heel stuk terug in de tijd. Gaan we doen met Talk Talk. Vrouwkes, Mannekes. daar zal hem hebben. De allerbeste dj in een straal van 10 meter. En die gaat nou een nummer draaien. Niet normaal, zo goed. Oh damn. Oda. Willem Ik heb, uh, omdat die zo lekker is, heb ik uh, de lange versie voor je klaargezet. En die duurt maar liefst bijna zeven minuten. Talk, talk en live what je make it. Life's what you make it. Ik ga de laatste voor je opstarten in het eerste uur. Die is van de KLF. The last train to Trans Central. Hey, ik zie je zo meteen terug in uur 2. Doei. Muziek en meer. Elke keer weer. Willem van Rijn. EU.